In Rusland staat nog ruim 900 vierkante kilometer natuurgebied in brand. Dat is een halvering ten opzichte van gisteren. Het totaal aantal branden is het afgelopen etmaal wel gestegen. Er zijn 55 vuurhaarden bijgekomen, waardoor de teller nu op 612 staat. Rond Moskou is het gebied dat in brand staat uitgebreid. De Russische hoofdstad beleeft vandaag overigens een smokvrije dag. Maar de verwachting is dat de rook door het draaien van de wind morgen weer terug is. Het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding is vorig jaar opnieuw gestegen. Bij de regionale toetsingscommissies zijn vorig jaar ruim 2600 gevallen gemeld. Dat is 13% meer dan het jaar daarvoor. Het aantal meldingen van euthanasie stijgt al sinds 2006. In het overgrote deel van de gevallen gaat het om levensbeëindiging op verzoek. In een kleiner deel om hulp bij zelfdoding. Een medewerker van de KLM wordt verdacht van oplichting. De man van 44 werkte bij de klantenservice. Hij zou onder meer valse klachten hebben gemeld... waarbij hij als begunstigde zijn eigen bankrekening invulde. En daarna autoriseerde hij de betalingen. In totaal zou de man voor 145.000 euro hebben gefraudeerd. Brandweervrijwilligers krijgen steeds vaker met agressie en geweld te maken. Bijna 60 is wel eens uitgescholden, bedreigd of mishandeld. De vakvereniging Brandweervrijwilligers verschrikt van deze cijfers... en wil snel overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken. De VBV vreest dat het door de cijfers nog moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. De Britse reclamecodecommissie heeft een antiterreurspotje van de politie uit de ether gehaald. De commissie vindt het spotje zwaar overdreven. Burgers worden opgeroepen om hun buren in de gaten te houden en alles wat verdacht is te melden. Volgens het spotje is het al verdacht als mensen langer dan normaal de gordijnen dicht houden en ergens contant afrekenen. Het weer op veel plaatsen zon in het zuidoosten en oosten is het nog bewolkt. Het wordt 20 graden op de Wadden en 24 in het zuidoosten. Morgen schijnt er meer zon, maar vanuit het westen neemt de kans op.